Niet alle details zijn bekendgemaakt om mensen die kwaad willen niet op ideeën te brengen. Vorig jaar probeerde een man in Apeldoorn een aanslag op de koninklijke familie te plegen. Zeven mensen in het publiek en de dader kwamen om het leven. Leefbaar Rotterdam en de PvdA gaan definitief niet onderhandelen over een college van BMW in Rotterdam. Volgens verkenner Semius is een combinatie van de twee grootste partijen niet kansrijk. Zijn eerste voorkeur gaat uit naar een college van de PvdA met de VVD, D66 en CDA. Leefbaar en de PvdA haalden bij de verkiezingen allebei veertien zetels. De PvdA heeft vanaf het begin Leefbaar Rotterdam uitgesloten... onder meer omdat die partij burgemeester Abu Taleb heeft aangesproken op zijn afkomst. Veel partijen in de Tweede Kamer zien de uitkomst van de ANWB-enquête... over de kilometerheffing als een bevestiging van hun eigen ideeën. kwart van de deelnemers is voor het betalen naar gebruik... in plaats van het bezit van een auto, maar ze wijzen het spitstarief af... Het CDA vindt dat alle standpunten overeenkomen met die van de partij. Ik zou het rapport bijna zelf hebben kunnen schrijven, zegt het Kamerlid Koopmans. Ook PvdA en GroenLinks zijn blij met de uitslag. Zij benadrukken dat de meerderheid het uitgangspunt onderschrijft dat er anders moet worden betaald voor mobiliteit. De VVD noemt de peiling een enorme steun. Volgens de liberalen ziet in feite 80% van de leden kilometerheffing niet zitten. De Belgische politiek wil een verbod op het dragen van een boerka of een nikaap in het openbaar. De Parlementscommissie voor Binnenlandse Zaken heeft unaniem met het wetsvoorstel ingestemd. En naar verwachting doet het hele parlement dat over een paar weken ook. De Belgische politici vinden dat mensen die een niqab of burka dragen onmogelijk zijn te herkennen. En dat mensen zich daardoor onveilig voelen op straat. Het weer, veel bewolking en flinke buien met hagel, onweer en windstoten. Het is een graad of 10. Ook morgen wisselvallig en ongeveer 8 graden. Dit was het NOS.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 Pianist, organist, nog meer van dat vrijs allemaal. Nieuw bij Radio Zandvoort ZFM Zandvoort. Vanaf vanmiddag ga ik elke week voor u een twee uur durend programma doen. Dat heet de Vinyljaren. En uh, nou, het woord zegt het al. We gaan uh, in dit programma alleen maar muziek draaien. Dat niet digitaal remasters is. En dat gewoon ouderwets van een tikkende, krassende, knetterende LP komt. Uh, elke week gaan we drie LP's centraal stellen. Uh, welke dat vanmiddag zijn, zal ik u zo vertellen. Uh, we gaan elke week dus drie LP's centraal stellen. We gaan uh, vanaf volgende week, want het is allemaal nog... Uh, ja, we zijn net bezig. Uh, er komen nog een aantal leuke rubrieken. We zijn ook blij met uw reacties. Dus als u zelf bijvoorbeeld denkt van nou, ik heb een LP... En die zou ik nou graag in dit programma wel eens even aan de mensen willen voorstellen. Nou, dat kan allemaal. Reacties zien we dan graag genoeg eh, graag tegemoet op het e-mailadres vinyl eh, Mocht het nog vandaag niet werken, dat iedereen al e-mailadres gaat er van de week in. Dus je weet het nog nooit. Goed, wat uh, uh, zag ik? Oh ja, de techniek is in handen van Maurice. Dames en heren, onverprezen technicus die precies weet hoe de studio en de knopjes werken. Want daar weet ik niks van, dat is lekker makkelijk. En, uh, <coughs> nou, ik zeg het al, we gaan, uh, we gaan van start. Vanmiddag uh, doen we drie LP's. En dat doen we dus elke week. En daar komt dan nog waarschijnlijk in de toekomst komen er gasten bij. En, uh, Gaan we gaan proberen gasten uit te nodigen voor dit programma. Die dan natuurlijk hun eigen LP meenemen. Ik bepaal er drie en ik gast bepaalt er, bepaalt er één. Niet betalen, maar bepalen. Nou, Vanmiddag um, gaan we heel gevarieerd aan de gang. Want ik ga mij niet beperken tot één bepaald genre. Dat doen we niet. Uh, dus het betekent, betekent dat u zeer uiteenlopende muziek gaat horen vanmiddag van The Beach Boys, The Animal Crackers en The Beatles. Nou, wat wil je nou nog mooier aan variatie hebben? We gaan beginnen met een stuk van The Beach Boys en dat heet Sail on Sailor. De Beach Boys, Sail on Sailor. Een nummer dat is geschreven door uh, Brian Wilson, uiteraard, uh, Tandy Almer en Van Dyke Parks. En de tekst was van Jack Riley en Ray Kennedy. Um, dit nummer komt van de LP Holland. De Beach Boys zijn in 1972 in Nederland geweest en hebben toen in een studio in Baanbrugge, ik weet niet eens wat ligt, maar die hebben in ieder geval um, in studio in Baanbrugge hebben ze een LP opgenomen. En die LP die heet dan ook zeer toepasselijk Holland. En <coughs> uh, Sorry. Van deze LP gaat u dus deze middag nog een aantal andere tracks horen. Uh, volgend stuk. Ik zei het al. Uh, we gaan uh, zeer uiteenlopende dingen doen. En ik heb dus uh, gewoon mijn platenkast eens even geplunderd. En eens kijken wat zou ik nou vanmiddag doen. Nou, ik heb hier een unieke leuke plaat. Ik denk dat die van een aantal jaren geleden is. Uh, eind jaren 70 denk ik zo ongeveer. Ik heb de datum zo gauw niet kunnen vinden. Maar dat hoort u dan nog. Van een band, een Dixieland band uit Amsterdam. En die band die stond bekend om het feit dat ze op de eerste plaats zonder stekkers speelden. Dus die hadden absoluut geen versterking. Het jaartal weet ik wel ondertussen voor je, Ruud. Ja? 1975. Wat goed voor jou. Ja, goed hè? Ja, hartstikke goed. Uh, dankjewel, Maurice. Uh, het is net meneer de Grote, hè? Zorgen, ja, ja, Daar ga je moet je er niet mee. <laughs> <laughs> Ja, je kan alle kanten op hier, dat weet je hè? Ja, dat weet ik. Goed, maar uh, de Animal Crackers was dus een band zonder stekkers. Zij speelden, uh, zij speelden dus absoluut onversterkt. En dat was uniek. De band bestond uit Etienne François, uh, Reginald Gruters, Dick Turksma, Herman Oppenheer en Gijs Horstink. En dan moeten we even horen. Zij speelden de volgende instrumenten. Sousafone, kazoo violofoon. Dat was zo'n viool met zo'n hoorentje erop. Uh, geluiden. Aangezichtsfluit. Opmerkingen. Wasboord. Kornet. Saxofoon. Harmonium. Celesta. Uh, alt. clarinet, uh, Klarinet. Gezang. Schuiffluit. casufoon, Toeters. Sirene. Viool. Banjo. Klarinet. Uh, ornithofoon. En drankgorgel. nou Dat, uh, dat is mooi. Uh, het is een band die bestond ook... Of, die was ook bekend vooral om zijn humor... Eh, want ze waren eigenlijk gewoon lekker gek. En je hoort ook de meest rare opmerkingen. En dat zult u gelijk merken. Want het, eh, de introductie van het eerste nummer wordt ook gedaan door een bekende Nederlander die tijd. Het nummer heet Charleston. Hier zijn de Animal Crackers. Ongepaste trots Presenteren wij Dat zijn zij dus Maar goed Informatie Zich ook wel noemende De band zonder stekkers Wat dat dan ook mogen zijn En wat is meer zijn Zie maar Dat is dan Van links naar rechts Aan het koperweg ja, de françois Tevens de strijdstop alterend En de leider van de band. De rietblazer wordt gevormd door Ressinau Nelson Rutters. Eveneens, tevens, leider van de band. Aan de banjo, Dick Turksma. Eveneens opgenomen in de leiding. Waar heb je dat nou voor nodig? Aan de saucefoon. De uit Rotterdam afkomstige Gijs Horsting. Ook Leiden of zoiets. Ik kom dus uit Den Haag. Aan de wasboord. Niemand meer of minder dan Herman op en neer. Maar die is er niet. Wat is dat nou weer? Wat zijn dat voor manieren, Herman? Meneer, op en neer. Daar komt hij. Rare ja. ja, snijboom. Begint u maar snel, dan kan ik weer weg, ziet u? Vooral dus als, je, als je ze live zag spelen in de tijd, dan was dat altijd vreselijk lachen. Want uh, omdat ze dus onversterkt speelden, kon je ook nooit voor, uh, precies zeker waar vandaan ze zouden spelen. En dan kon het zomaar zijn het ze ergens achter in de zaal stonden of tussen het publiek doorliepen. Maar een, een heerlijke band. En uh, het leuke van LP's, dames en heren, is natuurlijk ook dat je, dat je uh, daarop heel veel informatie te, uh, uh, kwijt kunt. Op deze LP staan een aantal leuke... daar staat onder de kop wat anderen ervan vinden. En dat is een heel leuk verhaal. Um, dat zijn allemaal zotte opmerkingen. Bijvoorbeeld, de One Hour Cleaning Service zei... het strijkwerk mag er zijn. Uh, Anton Gezing zei... ijzersterke arrangementen. Henk van der Meijden, de Animal Crackers, vertelde mij. En uh, de Nederlandse dwangbuiscentrale... Uh, gaf als reactie... te gek om los te lopen. Nou, dat klopt dan ook inderdaad wel. Goed, we gaan door met een, de derde LP. En van deze drie LP's gaat u dus uh, afwisselend steeds muziek horen vanmiddag. En uh, ik zei het al, wanneer er suggesties zijn... Uh, mail die rustig naar ons. Naar ZFM zfmzandvoort.nl En als u dan, uh, daar kunt u uw suggesties kwijt, uw verzoekjes kwijt. Als dat mogelijk is, dan voldoen we daarin een volgende uitzending natuurlijk aan. Ehm, um, ja. Ik zei het al, de Beatles live. Ik ben zelf natuurlijk, dat weet iedereen die mij kent, weet dat wel. Dat ik een enorme Beatle-fanaat ben. En iedereen die ook Beatle-fan is, die weet dat je tot zo'n beetje halverwege de jaren tachtig het moest doen. Met allemaal bootlegs en clandestine opnames van live concerten van de Beatles. Want de Beatles hebben in een officiële bestaansperiode nooit een echte live plaat gemaakt. Ja, die hebben ze wel gemaakt, maar die kwam nooit uit. Waarom niet? Nou, uh, u kent dat, u weet het nog wel als u Beatlemania een tijd meegemaakt hebt. De dames en heren in het publiek gilden dermate hard dat de muziek bijna niet te horen was. En dat is ook een van de redenen waarom de Beatles in 1966 gestopt zijn met optreden. Want ze zeiden van, ze kunnen ons toch niet horen, want die meiden die gillen veel te hard. Nou, oké. Okay. Maar er zijn wel degelijk goede live opnames gemaakt. En die zijn dus eigenlijk uh, tot aan, uh, ik dacht eind jaren 70, maar dat moet ik nog precies even nakijken. Um, zijn die nooit uitgebracht uh, op LP? En dat is natuurlijk op een gegeven moment wel gebeurd. George Martin, de bekende, beroemde producer van de Beatles, is op een gegeven moment de, die oude banden is gaan beluisteren. En met de toen al wat modernere techniek zijn die banden een beetje opgepept. En zodoende dat er toch toen op een gegeven moment een officiële live LP uitkwam van de Beatles. En die LP die heette The Beatles Live at the Hollywood Bowl. Is opgenomen in 1964. Zijn deze opnames dus. Uh, en daar gaat de telefoon. we hebben een beller uh, Die LP is dus opgenomen in 1964. En we gaan daarvan beluisteren. En let u vooral op, niet op het gegil. Uh, maar we gaan dus uh, die LP draaien. En we draaien daarvan. She's a woman. Hier zijn de Beatles. My in zo'n zo hal staat. De Hollywood Bowl is een vrij grote hal. Uh, en je hebt daar een, uh, enkele duizenden gillende dames voor je staan. Ik denk dat je er helemaal gigantisch horendol van wordt. Tegenwoordig Um, is dat niet meer zo'n probleem? Moet je daalt gewoon een paar oordopjes in je oren, of ineers. Of wat noemen ze dat dan ook maar op? En dan ben je klaar. Dan hoor je bijna niks meer. Hoor je alleen je eigen geluid. Maar dat was toen natuurlijk nog niet zo. En uh, ik vind het verbaast mij altijd als ik deze LP wel eens draai. Dat het ondanks dat de gasten elkaar nooit hebben horen spelen. Dat het nog zo klonk. Dat was dus, daar bewijst wel hoe goed ze waren. De LP is, op, is samengesteld uit twee concerten... die de Beatles in, in 1964 en 1965 in de Hollywood Bowl gegeven hebben. En uh, nou ja, daar staan nog veel meer mooie stukken op. Dus ik ga u daar straks nog meer van laten horen. We gaan terug naar The Beach Boys. Uh, van de LP Holland uh, gaan wij het stuk, uh, een deel draaien van een, een, stuk, een lang stuk. Dat heet The California Saga. Het eerste deel van heet The Big Sur. Het tweede gedeelte heet daarvan The Beaks of Eagles. Wij draaien daarvan het derde deel. En dat heet Californië. Hier zijn The Beach Boys. Een beetje oude Beach Boys sound was dat. Hè. In het begin uh, heeft zelfs iets weg van California Girls. Um, de LP heet Holland, dat zei ik al. En die is dus opgenomen in 1972 in een studio in Baanbrugge. En dat ligt volgens mij ergens in Twente. Ik, ik, dat moeten we eens even opzoeken waar dat, waar dat ligt. Um, de Beach Boys die bestonden toen de tijd uit een heleboel mensen. Brian Wilson, de man die uh, heel veel hits voor ze geschreven heeft... deed toen al niet meer mee. Dat kon nog niet, want de man had een gigantisch gehoorprobleem. Hij was, was doof aan één oor. Um, ze bestonden toen uit Ricky Fataar, dat was een, een van de mensen. Carl Wilson en dan Mike Love, dat is ook een oude bekende. Alan Jardin, dat was ook een van de bekende oude jongens. Dennis Wilson, de drummer, die, intussen die, ook, die is overleden. Door, is verdronken, als ik het goed heb onthouden. Blondie Chaplin deed er nog aan mee. En Brian Wilson staat wel op deze plaat. Hij uh, heeft ook wel wat stukken aangeleverd, alleen hij speelt niet mee. Dat is het punt. Goed, we gaan terug naar The Animal Crackers. Uh, George Formby heeft in de tijd een liedje gemaakt. Uh, voor de oorlog natuurlijk, veel voor de Tweede Wereldoorlog. Ver daarvoor, denk ik zelfs. En dat heette When I'm Cleaning Windows. Die Animal Crackers hebben dat uh, geparodieerd, zoals dat heet, en hebben dat op hun LP gezet. De Band zonder stekkers. En hier heet het dus Ruitenheer. Glazen wassen is mijn beroep. Ik zet mijn ladder op de stoep. Ik klim naar boven, één, twee, hoog en ik ga glazen wassen. Op dit en dat op straat een stuk van kerab 18, maar thuis wel tachtig zo te zien. Tijd om het glas wassen. Ik ben een nette ruitenheer, vind klusjes geen bezwaar. De ladder op de ladder neer, ik kom voor zes en klaar. De eerste keer dat ik zoiets zag, dacht ik dit wordt een wilde dag. Toch wend ik de ogen af. De tijd om op te kassen. De tweede keer dat ik het zag, wist ik dit wordt een wilde dag. Ik wende ook niet meer mijn ogen af, het tijd om op te passen. <middels> Met nummer drie, dan krijg ik vaak een kop koffie. Maar als u wist wat ik dan zie, werd u ook glazen wassen. Ik ben een nette ruitenheer, vind klusjes geen bezwaar. De ladder op de ladder neer, ik kom voor zetten klaar. Een trapje hoger op mijn leer, zie ik altijd een keurig heer. Maar toch stond hij laatst nog een keer, zo uit het raam te belassen. <lacht> Dat was hem alweer. Het <laughs> zijn korte liedjes, Leuk, hè? Ruitenheer. Oorspronkelijk dus geschreven door de heer George Formby. Uh, toen heette het dus When I'm Cleaning Windows. En The Animal Crackers, de mensen zonder stekkers, heeft het in 1975 uh, opgenomen. En toen heette het Ruitenheer. Goed. Uh, gaat lekker. We gaan uh, terug naar de Beatles. En uh, weer terug naar die fantastische liveplaat uit 1964 en 1965. Want het zijn. Twee concerten die met elkaar gemixt zijn. En uh, het volgende nummer wat wij daarvan gaan draaien. Uh, is natuurlijk de Beatles ten voeten uit. Het nummer kwam uh, voor het eerst uit in 1965 op de LP Help. Als laatste nummer. En het stond ook op single als uh, bekantje van Yesterday. En dat een groter contrast was er eigenlijk niet mo no uh, mogelijk. Aan de ene kant het fantastische zoete en lieve Yesterday. En op de achterkant John Lennon in een ontzettende ruike, ruige rockversie van Dizzy Miss Lizzy. Nou, dat Dizzy Miss dat gaan we nu dus live horen uh, van het concert uit de Hollywood Bowl. Ik weet niet zeker of dit uit 1964... Oh ja, dat weet ik wel zeker. Wat zit ik nou te zeuren? Dat weet ik wel zeker. Het is opgenomen op de 30e augustus 1965. Hier zijn ze weer. John Paul, George en Ringo, The Beatles. Let your song go, Dizzy with Lizzy. Voorstellen, dames en heren. Meer sporentechniek was er nog niet in die tijd. In 1965, hooguit 4. Tegenwoordig kun je alles met computers. En weet ik het. Kon toen niet. Uh, de balans uh, liet hier, hier en daar natuurlijk best wel wat te wensen over. Bijvoorbeeld de solo-gitaar was <laughs> bijna niet te horen. Maar ja, wat wil je dus ook op een klein fox versterkertje uh, In een zaal vol met gillende gillende meiden. En ja, dat, uh, dat kan natuurlijk voorkomen. Goed, ik heb uh, zojuist begrepen dat we in ieder geval twee luisteraars hebben. Dat gaat al helemaal goed. <laughs> Kijk, ik denk dat het er wel meer zullen zijn ondertussen. Hoor. Uh, denk je van wat? Met jouw sms-bom? Ja, oh, dat, zou kunnen. ja dat, zou kunnen. dat zou kunnen. Je weet het maar nooit. Uh, in ieder geval, uh, dames en heren, dit programma gaan we dus elke woensdag doen. En we gaan het ook nog wel uitbreiden, maar we moesten ergens een begin maken. Uh, vanaf uh, volgende week komt er ook een onderdeel in dat heet Het kan raar lopen. En wat dat is, dat zal ik u dan allemaal vertellen. Eh, dat wordt ook weer leuk. En eh, we gaan ook gasten uitnodigen die natuurlijk eh, hun eigen selectie van LP's mee, of LP mee mogen nemen. En eh, dat mengen we dan natuurlijk ook in het hele verhaal wat we gaan doen. Nou, de platenkast die ik thuis heb staan die is vol genoeg. Eh, dus daar kunnen we de eerste komende drie jaar, kunnen we daar wel uit selecteren. De Beach Boys weer. Uh, ik zei het, elke week doen we dus drie LP's en daar laten we, die kunnen we, kunt u dan ook wat uitgebreider horen. Dat is natuurlijk wel leuk, Tenminste, zeker als je weer muziek houdt. En we gaan ons beslist niet beperken tot één soort muziek, maar het gaat echt van alles worden. U kunt cabaret verwachten, u kunt uh, jazzmuziek verwachten, u kunt misschien zelfs wel een keer een stuk klassiek verwachten, je weet het maar nooit. Nu gaan we terug naar The Beach Boys uit 1972, de LP Holland. Zoals ik al zei, opgenomen in Baanbrugge. En dat, eh, mijn onverprezen technicus Maurice heeft dat even opgezocht op de computer. Ja, dat is toch makkelijk hè? tegenwoordig? Mooie, die techniek. Ja, vroeger moest je <laughs> daar, moest je daar uh, atlassen voor opslaan. En we weten nu dat het in de buurt bij Apkouden ligt. De, de gemeente Abkouden. Nou, gemeente zelfs. Apkoude zelfs. Nou, moet je vond jij het erg dat Apkouden? Ja, dat de... vond ik heel erg. Oh, okay. ja, Liever hij... dat hij slikte. Ja, ja want hij, hij, smakt, <laughs> hij smakt nogal. Maar, <laughs> goed um, De, de, de hoese is ook heel mooi. Dat, kijk, hoese, dat is natuurlijk een verhaal apart met LP's. Dat, dat, daar heb ik achter nog wel eens echt verlangen naar terug, weet je wel. Ik wil, hier staat een prachtige foto op. Als je dat uh, op een cd'tje ziet, dan zie je niet eens wat erop staat. Maar dit is gewoon een hele oude boot. Uh, die vaart ergens in een water. En dat hebben ze zo mooi gefotografeerd dat je ziet zowel de boot als het, het spiegel in het water. Het water was kennelijk op dat moment heel erg strak en geen wind. Maar het, is, het ziet er echt helemaal fantastisch uh, uit. Deze LP die kwam in de tijd uh, werd die geleverd met een singeltje er nog bij. Dat singeltje heb ik niet meer, dat, dat, dat ben ik kwijt, denk ik. Um, en dat was een verhaal van uh, Brian Wilson, een soort sprookje. Uh, maar nogmaals, dat singeltje heb ik hier nu niet bij, helaas. Maar we gaan het dus doen met deze LP. We gaan naar nummer 1 van kant 2. En dat nummer dat heet The Trader. Hoi. ...van de Beach Boys. Uit 1972 dus... ...de plaat die opgenomen is... ...in Baanbrugge. En we weten nu intussen dat dat gemeente op koud is. Animal Crackers gaan we weer doen. Ja, dat zijn de drie platen die we hebben. En uh, dat gaat elke week... ...wel wat meer worden... Vandaag doen we dat. De basis is altijd drie platen. En daar komt nog van alles tussendoor in de toekomst. Maar dat gaat u vanzelf van merken. Als u tenminste elke woensdagmiddag luistert tussen twee en vier. Dat zouden we erg op prijs stellen. Uh, Maurice en ik. Want wij vinden het leuk om dit te doen. Uh, het mooie van LP's vind ik altijd de opmerkingen die er vaak op staan. Zoals bijvoorbeeld op deze plaat uit 1975. Deze moderne grammofoonplaat is met elke moderne lichtgewicht pick-up afspeelbaar. Het stereo-effect echter wordt slechts verkregen bij gebruik van stereo-apparatuur. Nou, dat hebben wij dus nu niet op deze stereo. Nee? Nee, hij is mono. Oh, nou ja. Mooi hè? Ja, dat is leuk. Dat is, <laughs> dat, is dat is eigenlijk nog echter. Ja. Ja. Maar goed, dat gaan we dan ook nog wel oplossen, dat die studio... Oh jawel, volgende week is hij wel stereo denk <laughs> okay, ik. kijk, nou dat is nog mooier. Uh, die plaat van de Animal Crackers, dames en heren, dat, uh, dat is wel leuk. Dat is, ik zei u straks al, daar staan allemaal van die stomme opmerkingen op. Zoals bijvoorbeeld van de Nederlandse Vereniging van Huisvrouwen. Het wasbord wordt in ere hersteld. Hans van Hemert die, uh, maakte de opmerking... vijf man is wel wat veel voor een trio. Uh, de chef-kok van het Amsterdam Hotel... het swingt de pan uit. Uh, Herman Prins, uh, tv-producer... werkelijk vorstelijk. Nou, zo staan er een heleboel van die... Henry Kissinger's ontspanning op hoog niveau. <laughs> Hele van die flauwe mooie uitspraken. Ja, het barst ervan. Dus je krijgt er nog wel een aantal uh, te horen. Het volgende stuk wat we van die Animal Crackers, die Dixieland Band. Later zijn ze overgegaan. Toen heette het, uh, nog, heeft het nog een tijdje de Jozef Lam Jazz Band geheten. Als ik het uh, goed heb onthouden. Ja, dat, dat weet ik zeker. We hadden ook een eigen club in, uh, in Amsterdam, de Jozef Lam Jazz Club. Uh, maar die Animal Crackers was eigenlijk dus, ik zei het wel, een uniek orkest. Ze speelden onversterkt. Uh, er kwam dus geen enkele stekker aan te pas. Ze hadden bijvoorbeeld een viool. Daar stond net als bij zo'n oude grammofoon van voor de oorlog zo'n grote horen op. Zodat het ding daardoor een beetje versterkt werd. Dat kon je het niet horen. En verder gebruikten ze dus echt alleen maar akoestische instrumenten. Natuurlijk, de gebruikelijke Dixieland dingen. Maar ook kazoes en fluitjes. En, en nou, de grootste gekkigheid. En ze waren ook ontzettend leuk om te zien, zoals ik straks al zei. Omdat je eigenlijk nooit wist waar ze vandaan begonnen te spelen. Kon ze allemaal midden uit de zaal zijn of achteruit de zaal of weet ik veel. Nou, we gaan een stuk draaien dat geschreven is door Tik Maar dat is. De man die ook de banjo beroerde bij deze band. Dick Turksma dus. En die schreef Three Little Herrings.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 Mm-hmm. Stekkers dus, de band zonder stekkers. En nog maar een paar leuke opmerkingen die ze zelf op de hoes gezet hebben. Want dat is natuurlijk het leuk. Uh, Maup Caranza, zo schreef, ontroerend goed. Uh, de ge het gevangeniswezen, crimineel. Herman Kuiphof, de heren Spelen Lekker Gelijk. Nou, oké, okay, uh, die opmerking kun je dus allemaal terugvinden op de hoes van die, van die prachtige plaat. Um, en dat is ontzettend leuk. Nostalgie dus. De vinyljaren. We doen, het, uh, uh, we doen niks van cd. Want we, de cd hebben we uitgesloten. De, de cd-spelers staan ook uit. Alleen de tune kwam van de cd. Nee, nou, ja, die okay. kwam uit de computer. Oh, die kwam uit de computer. Ja. Ook dat nog. Jee. Okay. <laughs> Goed. Nou, Beatles weer. Want uh, we gaan uh, daar vrolijk mee verder. Um, Hollywood Bowl, grote zaal in uh, Los Angeles, bij Hollywood natuurlijk. En daar uh, hebben ze twee keer opgetreden, namelijk in 1964 en 1965. Daar zijn toen live-opnames van gemaakt. Uiteraard is de kwaliteit daarvan natuurlijk niet best, want het is gewoon met, denk met twee of drie microfoons gedaan en voor de rest niks. Want uh, ja, meer sporentechniek was er gewoon nog niet in die tijd. En mobiele studio's, dat kon je al helemaal vergeten. Um, dus. Dat was er allemaal nog niet in die tijd. Um, en daarom is het des te verbazender... als je dus bekijkt hoe uh, de gasten... die jongens moesten spelen. Um, ik, heb dat wel eens, ik heb daar wel eens een video van gezien. Dat was lachen. Ze stonden namelijk in die hal... in 1964 in, in en 1965 stonden ze midden in de hal. En het publiek stond er dus omheen. En ze hadden natuurlijk geen PA-system... zoals we dat tegenwoordig hebben. Of overal in de zaal speakers hangen. Dat, dat hadden ze niet. Dus ongeveer na een, ieder uh, paar nummers... dan werd... Het drumstel omgedraaid. De versterkers werden omgedraaid. En dan werd er een andere kant van de zaal bespeeld. En zo hebben ze alle vier de windrichtingen gehad. Er zijn filmpjes van waarop je dat... Uh kunt zien. Dus er werd gewoon het hele drumsal omgedraaid en hup, dan speelden ze weer de andere kant op. Nou, je zal er maar achter gestaan hebben, dus had je constant op de kont aan te kijken. En je hoorde natuurlijk geen moer. Dat was dus ook nog een keer het geval. Goed, Een nummer van eh, wat voorkomt in de film Help. En dat spelen ze nu live. Hier zijn ze weer. De Beatles met Ticket to Ride. je zal daartussen staan. Stel me wel eens voor. Ik kan je dat voorstellen? Dat als je, als je in zo'n zaal aan het spelen bent en je hoort niks anders dan dat gekrijs van die, van die meiden om je heen. Nou, ik zei net al tegen Albert Jan zo even tussendoor van dat getetter, dat schreeuw op de achtergrond van die plaat. Ja. Zo schel. Nou, daar zou je niet tussen willen staan, denk ik. Nee, nee. Ik denk dat als je daar... Uh, en, en dan moet je nog nagaan dat je daar tussen moet spelen. En dat je, dat je elkaar dus absoluut gewoon niet hoort. Dus... Dan kun je dus aan het nagaan, wat een fantastische muzikanten de Beatles geweest zijn. Want ze moesten alle concerten in diezelfde omstandigheden geven. Goed, het eerste uur van de vinyljaren. Dames en heren, luisteraars, zit erop. Luisteraar er uh, we gaan even zometeen naar het nieuws van uh, drie, drie uur. uur. Ah, drie, ja, uur? Oh. drie uur alweer. Oh, zomertijd. Ja, zomertijd, maar, echt waar. Je was ook op tijd vandaag. Heb je je klok vooruit gezet? Ja, van? ik had mijn klok vooruit Ja, nee, daar dus ja. stond ik er helemaal van te kijken. Ja, goed, hè? <laughs> nou, in ieder geval... Um, dus uh, we gaan zo naar het nieuws. En uh, van deze drie platen die we dus vandaag meegenomen hebben... gaan we na uh, het nieuws vrolijk nog meer leuks en moois draaien. De uh, Beatles dus, Animal Crackers en The Beach Boys. En ik zeg het nog maar een keer. Heeft u suggesties... Uh, van dingen, heeft u misschien verzoeken of heeft u misschien een plaat waarvan u denkt nou die zou ik nou wel weer eens in de schijnwerpers willen zien staan in dit programma, als het maar van vinyl komt en niet van cd, want dat willen we niet, we zijn ouderwets we zijn echt puur nostalgie we hebben ook uh, elektrische verlichting uitgedaan we zitten met kaarsjes we zitten <laughs> met, kaarsjes. met kaarsen Kaars. en uh, we hebben ook uh, wierook, want dat hoort er zo in die tijd en uh, dat soort dingen allemaal uh, we doen ook de koffie, de koffie doen we ook niet uit een, uit een koffiezetapparaat nee, nee nee, een pannetje water koken ja Maurice is helemaal nostalgisch bezig. En heeft ook die buismannen weer op van stal gehaald. Weet je, zodat die koffiespul wat je erbij kan doen. Goed, nou. op naar het nieuws van 3 uur. Ja, en dan zien we u terug. Tot zover het ritme van ZFM. Via de kabel op 104.5. En in de ether op 106.9.